Waterwalgemoed We met het nws journaal Premier Rutte vindt dat de Britten eerst duidelijk moeten maken wat ze willen voordat er gepraat kan worden over uitstel van de Brexit. Het Britse parlement heeft vanavond met een ruime meerderheid voor een uitstel gestemd. Voor hoe lang is nog onduidelijk. Wat heeft het voor zin om nog maanden door te blijven jengelen met elkaar? was de eerste reactie van Rutte. De Europese Commissie zegt dat het aan de Europese regeringsleiders is... of ze akkoord gaan met een brexit-uitstel. Elk van de 27 EU-landen moet daarvoor afzonderlijk toestemming geven. Volgens het Israëlische leger zijn er vanuit Gaza... twee raketten afgevuurd op Tel Aviv. Zeker één is er onderschept. Getuigen zeggen dat ze explosies hebben gehoord. Israëlische media melden dat er geen gewonden zijn gevallen. Ook zou er geen schade zijn aan gebouwen. Het gebeurt niet vaak dat Tel Aviv wordt aangevallen met raketten. De laatste keer was tijdens de Gaza-oorlog van 2014. Tientallen automobilisten hebben vanmiddag bij een ongeluk op de A16 bij Rotterdam... rode kruizen genegeerd, is te zien op beelden van Rijkswaterstaat. De wegbeheerder verbaast zich er op Twitter over dat mensen niet beseffen... welke gevaren het negeren van een rood kruis op de snelweg hebben. Omdat de camerabeelden niet voor opsporing gebruikt mogen worden... krijgen de overtreders geen boete. Veel Amsterdammers zijn vanmiddag geschrokken... van een laag overvliegende Boeing, geëscorteerd door vier F-16's. Dat was voor de viering van 100 jaar Nederlandse luchtvaart. Veel inwoners wisten dat niet. Een Amsterdammer constateert boos dat hij niet was uitgenodigd... voor het feestje, maar wel de sores had. Het weer nog, de wind neemt de komende uren verder af. De buien verdwijnen ook, maar vannacht en morgenochtend... gaat het weer bijna overal regenen. Met 11 tot 13 graden is het morgen wel zacht... Ook in het weekend regen en wind. Daarna wordt het rustiger, zonniger en droger. Dit was het NMS Journaal. 146.571 scheldtweets met het woord kanker in 2018. Doe eens lief. Dank je wel. Namens de patiënten en sieren. Zin in Zandvoort, Zandvoort is Zin in ZFM.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 Goedenavond, luisteraars. Welkom bij Piecel Radio Show 1324. Mijn naam is Bernard Veugen en gast hier voor de komende twee uur in dit Nieuw Aids muziekprogramma. Want muziek is er wel 30 werkjes, staan voor je klaar. Maar van vier gloednieuwe werkjes nog nooit vertoond in dit theater. En uh, de eerste is van Larissa Stowe en de Shakti Tribe. Zij maakten het album There Is a Light That Will. Remain. Ja, en dan daarna krijgen we een stukje world music. Een groep van drie heren. AK Trio noemen ze zichzelf en heel eenvoudig het album heet Joy. Dat staat ons allemaal te wachten in dit eerste uur van Peaceful Radio Show 1324 op 7 Zandvoort. Ik wens je heel veel luisterplezier.